Je hoeft me niet te slaan. K Catherine, alsjeblieft. Gelukkig, schiet op Nelly. En neem die herten mee, dat waar. Catherine, toe. Laat het helemaal slaan dat kind met rust. Ben jij ook al tegen me? Kom maar bij Nelly, lieverd. Wij gaan naar de keuken. En waar ben jij van plan naartoe te gaan? Ik ga naar huis, Catherine. Nee, nee, dat mag niet. Je mag me niet alleen laten als ik een driftbaan heb.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 ik wil even met haar praten. Ik wacht hier. Vertel maar dat iemand uit Gimmerton haar moet spreken. Ja, maar ik weet niet... Toe ga nou, Nelly, toe. Ik moet er zien, anders word ik gek. Hij was een elegante, lange man geworden. Donker gekleed. Er viel een manestraal op zijn strekken. Ik zag de gebruinde wangen ten dele bedekt met gitzwarte bakkenbaarden.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 U hebt geluisterd naar het vierde deel van De Woeste Hoogte, naar het gelijknamige boek van Emily Brontë in de vertaling en bewerking van Josephine Soer. Rolverdeling Lockwood, Jan Borkus Nelly Dean, Eva Janssen Cathy, Paula Major; Heathcliff, Jan Wechter Edgar, Rob Fruithof Technische realisatie, Cor de Groot en Bram Hengeveld Regie, Bert Dijkstra